Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een droom van een uitzending tot nu toe. En nu weer terug tot het gewone nachtelijk leven. Namelijk de vragen en de antwoorden in Nachtzuster. Loop je rond met een vraag. Zo'n vraag die even in je op is gekomen en waar je niet zo 1, 2, 3 het antwoord op kunt vinden. Of een vraag die al jaren een grote rol speelt in je leven en niemand kan je nou precies vertellen hoe het zit. Dit is je kans om die vraag voor te leggen aan het luisterpubliek van Radio 1. En dat doe je door te bellen naar 0800 1121 Of even een mailtje sturen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl Twitteren kan ook, #nachtsuster En er is een chat tijdens dit programma. Die vind je op www.nachtzuster.net. En dan log je even in op de chat, zo eenvoudig is het. Maar bellen is het allermakkelijkste. 0800-1121.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 Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, but, Yeah, I'm longin' to think good till done, dear. Just saying this. Sweet dreams. Dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. A Little Dream van Louis Armstrong en Ella Fitzgerald was dat. Um, ja, tot zover de dromen dus. Dus nu weer de gewone. De gewone alhoewel, het zou nooit gewoon zijn de vragen die gesteld worden. Vragen en antwoorden. 0800-1121. Erik, ben je er nou weer? Ja, dat was ik ook Ja, <laughs> Jij hebt het programma ontdekt. Jij denkt, oh ja, ik heb ook nou, nog ik, wel een vraag. Had, ik had hem al heel lang ontdekt want Ik luister heel vaak oh, en okay. ik het geregeld hoor. Oh nee, dat uh, is het goed. Maar ik, ik, had, ik had een vraag, van, uh, ze zeggen wel eens als je van een bepaalde hoogte op water valt, dan is het net hard, hard, hard is als steen, zeg maar. Maar, als oh ja. maar als ik van drie meter af in het water spring, dan val ik er doorheen. maar als ik van drie meter af op steen val, dan doet het zeer. Ja. En dat, ik, ik snap die vergelijking niet helemaal, Waar, waarom kan je van een bepaalde hoogte zeg maar, doodvallen op water? Ja. Want dat, is, dat, dat heb ik wel eens ooit gehoord. Dat het ja. best hard is als steen. Ja. En dat terwijl als je van drie meter of vier meter of vijf meter afvalt... dat het niet zo is. Ja, ik, nou, ik vind het grappig dat je het vraagt. Ja, toevallig, ik heb vroeger een schoonspringer gedaan... Plat in je buik terug. Nou ja, inderdaad. Iedereen herkent dat wel. Weet je? Als je, als je dat, Een hele ik, mooie rode buik. Ik was laatst met mijn kinderen in het zwembad. Ik denk, ik, en dan kijk ik naar die duikplank en dan denk ik, zou ik het nog kunnen? Ja. Maar dan krijg ik inderdaad zo'n um, zo, zo schrikbeeld van dat je inderdaad zo plat op je buik landt. <lacht> <lacht> en dat doet zo pijn. Ja, ik ken het. Ik heb ook zo'n rode buiging gehad. Maar <laughs> ik, ik, ik vraag me af hoe dit nou kan. Weet je. Is, ligt het nou aan de hoogte? Of... Nee, het Wat? heeft met de oppervlakte te maken. De oppervlakte. Ja, want als je de oppervlakte doorbreekt, bijvoorbeeld met je tenen, dan is er niks aan de hand. Ja. Maar als je met je hele lijf tegelijkertijd op de oppervlakte van het water landt, ja. ja, dan. Ga je er dus blijkbaar niet meteen doorheen, maar dan nee, klap je ja. erop, dan geeft het ja, weerstand. Nee, dat snap ik. Maar als je, als je van een duikplank afspringt op, op alleen de, de vloer van het zwembad, dan, dan breken je benen. En meestal wel, ja. Ja, maar ja je of je water, hoofd. Als dus, ja. je dus in het water doet, dus niet. Nee. Maar als je het, dus, als je het dus plat doet, dan doet het wel net zozeer... als dat je op steen valt. Ja, en is er dan? Stel dat je een hele hoge duikplank, een hele hoge duikplank hebt en je duikt op je hoofd, kun je dan, je, kun je dan een uh, hersenschudding... Uh, ja, of whatever. ...schudding, geval, ja. Ja. ja. maar ik, ik, ik, kan, ik, snap, ik heb het verband nooit gesnapt van hoe dat nou... kan ja, je zegt oppervlakte, dat kan ik me iets ja. wat water, water geeft nee, dat steen niet. Nee. Nou, een goede vraag. Nou, dankjewel. Ik moest even te denken hoe ik hem straks, als ik hem nog 17 keer moet herhalen, hoe ik dat dan... Uh... <laughs> Hoe, hoe ik het uh, daar moet verwoorden. Oh, stel ja. nu dat, we, de, de, dat ik de vraag straks probeer in één zin te stellen. Wat vraag ik dan? Uh, waarom doet uh, water net zoveel pijn als steen. als je van een bepaalde hoogte neervalt, denk ik? Zoiets. Dus... Iets met water en steen. Ja. En pijn. Ja, oké. Okay. En een rode buik, ja. Ik ben, en een rode buik. Ja, als je op steen. Ja. dan heb je correct. Je hebt dan schoonspringen gedaan? Ja, niet, uh, geen Daphne Jongians-achtige tafereelen hoor. Okay. Maar wel een beetje. Ja. Oh, dat is leuk zeg. Nou, dat, was, dat is superleuk. Maar dat, en dat is ook heel naar dat ik dat nu niet meer durf. Ja. Want het geeft een gevoel, het geeft een gevoel van vliegen. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ik was altijd al zo bang voor de duikplank altijd. Echt waar? Ja, echt. Ik durfde niet. Maar je was niet bang voor de duikplank, maar voor het water eronder. Nee, nee van de duikplank. De duikplank soms, zelf soms doet niks. Je wel die, soms zag je wel eens van die gasten, die zonder te stuiten op de dingen... en dan denk je van je ja. jezus, als het fout gaat, jongen... dan breek je een nek aan alle kanten. Ja, maar je hebt, je, dat is dus het fijne, die beheersing. Maar inderdaad, als je dat na jaren weer, weer wil doen... Dan, uh, dan durf je niet meer. Ja, oké. Okay. Nou, is we weten dat? ook weer wat voor jou als lukt? Ja, maar misschien geldt het alleen voor mij, hoor. Er zijn er genoeg mensen van uh, mijn respectabele leeftijd... die nog uh, koppeltjes duikend van de duikplank gaan. Dan weet ik eigenlijk ook. Ik zie het nooit nou ja, gebeuren. Doe, je doe, ziet het nooit ik bedoel eigenlijk meer dat we nou weten dat jij ook een schootspringen hebt gedaan. Dat ja, en zo zijn er wel meer uh, echt enorme <laughs> skeletten in mijn kast. Goed, dankjewel uh, Erik. En uh, ik hoop dat ik een antwoord voor je ga vinden. Dankjewel Astrid. Uh, doeg. Doeg. Ben, goedenacht. Uh, Astrid en vriendelijk, nacht. Ik sluit mij aan bij de vorige spreker. Hè. Ik ben een scheidhuis in het water. Echt waar? Echt. Ik, mijn broer is net als jij. En hij nam mij mee. En uh, ja, nou, ik probeer hem op die eerste duikplank. Uh, <laughs> ja, maar snel weer terug. Uh, en hij vloog naar die bovenste duikplank. Nee, ik mag er graag naar kijken. Ja, maar, maar zelf uh, doen? <laughs> nee, nee, maar ik vind die meneer die net aan de telefoon was, is wel eerlijk. Ik denk, ik sluit me ermee aan. Maakt niet uit. Iedere keer. Ons kind ons. Ik heb nee, mijn eigen. Je, ben, jij hebt heus wel eens als kind een bommetje van de duikplank gedaan. Nee, nog nooit. Nou maar, ja. Ik, Nee, nee, nee, nog nooit, nog nooit, nog nooit. Ik ben, ik ben, ik, ik, ik, ik, ik de... Ken je dat nog van vroeger toen wij moesten leren zwemmen op school? Dan kreeg je zo'n haak, ja, nou ja... Dat ja, die vroeger. haak, ja, dat weet ik nog. Oh, oh, nou, ja. ik, ik, het, ik, ik vind er niks aan het contact... Het kijken naar water is iets anders dan het contact hebben met water. Oh, je vindt het heel... heel dus douchen en in bad, dat is ook allemaal... Uh... Nee, nee, oh. dat is iets anders. Okay. Want daar, daar, daar, daar heb ik controle over. Ah, daar gaan maar... we weer. Wat heb ik toch een freaks in mijn uitzending vandaag? <laughs> <laughs> allemaal van die mannen nee, dan, die de controle niet kwijt willen. Dat, dat, nee, maar dan komt omdat jij ja, een ontzettend goede programma maakt. Dat meisje. is Daar zo. kan ik ook niks aan doen. Dat is, ik raak meteen je ziel, Ben. Het is ongelooflijk. Ah, ja, het is, het is ja. niet te geloven. Maar hier komt mijn vraag... En ik denk dat ik uh, heel veel Nederlanders hier uh, uh, uh, ook wel, nou, die ook wel hier nieuwsgierig naar zijn. We zien ze niet in de winter. En nou zijn ze er volop. De fruitbeestjes. Oh ik wil, nee, Ben. Ik, ik ben, ik wil vanaf ben... Waar, waar komen ze vandaan? Waar komen de fruitvliegjes vandaan? Weet je hoe vaak ik deze vraag al in de uitzending heb gehad? Meen je dat? Nou, ik denk dat dit de 1800ste keer is. Oh. Nou, het misschien de 1754ste keer. Fruit. Oh, meen je, meen, meen. Ik, volgens mij zijn fruitvliegjes het grootste mysterie van uh, Nederland... onder de nachtelijke uh, vraagstellers. Me, me, meen ja, je dat echt? Ja, het is echt waar, Ben. Oh het. god, die heb ik nog nooit Mogen Maar ik ik moet, of, het, ik, ik, het is wel grappig, want ik zag ze van de week voor het eerst weer. Dus het is, blijkbaar is het uh, ook echt fruitvliegjestijd. Ja, en die andere dingen dan, waar komt dat vandaan? En dat, dat is mijn... Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Waar komen ze vandaan? Ja. Dat is dan de vraag. Ja, ik weet het ongeveer, want ik heb natuurlijk ook de antwoorden al 1700 keer gehoord. Dan, ma dan maar... maak ik er 50 van. Waar komen ze vandaan? Ja, ik, ik, ik, ik stel hem gewoon misschien dat er iemand die zegt... nou joh, ik heb zo vaak nachtdiensten, nachtzussen geluisterd. Ik weet precies hoe het <lacht> zit. En die belt eventjes. Hij staat, hij staat in mijn pc. Oké, okay. ik wens je een hele ben, fijne ben, dag. Ben, Ben, Ben, wacht heel ja, even. Ja, ja, ja. Want ik heb je nu zo vaak aan de telefoon gehad, hè? Mm -hmm. um, waar woon jij? Zuid-Limburg. Even gewoon toch een klein beetje de mens achter Ben. Zuid-Limburg. Uh, de mens achter Ben. Ja, Zuid-Limburg. Hoeveel jaar ben je? 51. En wat doe je in het dagelijks leven? Schrijven. En wat schrijf je dan? Eh, uh, gedichten. Echt waar? Mm -hmm. en, maar doe je dat de hele dag? Uh, nou, de, de, de, de, kijk, als dichter, uh, je hebt, Ik heb er 7.000 geschreven. Zal ik er één voor je doen? Nog, nog één vraag dan. Uit, uit het blote hoofd? Eerst nog één vraag. Oké. Okay. Waar verdien je dan je geld mee? Ik zit in de WAO. Oh, waarom? Uh, rug. Eh, jassus. En wat was je dan vroeger? Offshore, gasboring op zee. En ik heb op de visserij gewerkt. Oh, dat vind ik niet. Een heel logische combinatie, offshore en visserij, en dan dichter worden. Nee, de offshore kwam naar de visserij. Maar zou ik hem doen hè? Dit is maar twaalf regeltjes. Twaalf regeltjes? Wacht even hoor. Ja, doe maar. Doe maar, Ben. Ja, Dat heb ik vaker gedaan, hè. Oké. Ze schommelt op haar schommelstoel. Van tijd heeft ze geen notie. Ze schommelt ritmisch op en neer. Het ritme van emotie. Totdat hij plotseling binnenkomt... met in zijn rechterhand een bosje bloemen. Geplukt uit de eigen tuin. Verpakt in een oude krant. Dankbaar neemt ze het bosje aan en zet ze in een vaarsje. En daarna loopt ze naar de keuken toe en haalt de prak voor het baarsje. Het is mooi. Dankjewel. Ik Dankjewel. wens je een fijne uitzending. Dankjewel Ben, jij ook. Doe, lieverd. Dag. 0800 1121 Rob, goedenacht. Ah, meedon. Goedemorgen. Oh, Ron, hoi. Hoi, Astrid, ik had een vraag voor je. Mooi. Eigenlijk twee. Oh. Eigenlijk twee. Ja. Um, en je mag een spelletje met me doen ook. Want je bent een Ja, gelukkig wel. Ja, want anders klinkt het heel raar om dat tegen iemand te zeggen. Ja, Ik <laughs> je een spelletje met me doen. <laughs> Ja, nou, ik, ik weet dat jij altijd speelt, uh, blij dat ik rijd. Hoor. Nee, raad of, uh, wat hij rijdt. Nee, hij raad wat hij rijdt. Juist, ja. Eerste Astrid, vragen. Ik had, Astrid, ik had een vraag. Ja. Um, waarom? Zijn wij mensen die nu in de, in de 50 zijn, zeg maar? Ja. Waarom hebben wij, die alles hebben gezien, van Vietnam, Cambodja, uh, de mensen die in Afrika te lijden hadden, uh, de hongerbuikjes, het geld wat daar naartoe is gegaan? Als er dit, ik snap niet, en misschien is er iemand die mij dat kan verklaren, waarom alle wijze mannen of vrouwen waarom er nog steeds geen waterleiding en een maisleiding ligt, ligt in die landen. Een maisleiding? Ja, en een waterleiding. Een maisleiding. Een maisleiding. Ja, een maisleiding. Weet je, je daar, weet je hoeveel mais er hier is? Weet je hoeveel overschot er hier is van bepaalde dingen? Die dingen die kan je zo in een pijpleiding stoppen... en die kan je zo aan de andere kant eruit kotsen. Maar ik denk dat dit de beste vraag is die ik ooit gehoord heb in uh, Nachtzuster. Ja, nee, maar dat is toch ook zo? Ja, ik vind. Ik, ik, ik, ja. Ik, ik, ik ben zelfs een beetje bang voor het antwoord. Ik ook. Ik ook. Ik ben, en daarom stel ik hem ook. omdat Ik, het, ik vind het zo verschrikkelijk. Ja. Ik, de tranen zitten hier bijna in je ogen. Ik bedoel, Nederland is dan weer aan het voetballen. Iedereen is oranje. En waarschijnlijk denkt niemand meer aan dat soort dingen. Nou, dat is niet waar, hoor, dat niemand eraan denkt. Nee. Er zijn dat natuurlijk is ook... een hoop mensen die eraan denken. Maar ik bedoel, als je het leven dan een beetje draaglijk wil maken... voor jezelf en voor anderen... waarom is dat dan nog niet gebeurd? Waarom zitten we alleen maar te nemen en te nemen... en geven we eigenlijk geen energie terug... maar alleen maar centjes? Ja. Snap je? Ja, en ik en zeg, snap het heel goed. En ik zou dan dolgraag een antwoord willen weten. Zo van, wie, wie, weet, wie weet er iets meer van? Want er zijn zeker wel initiatieven geweest op ideeën op, op, op, uh, op dat gebied. Zo nee. hoe, je, hoe je dat kan doen. Maar ja? het, is, het heeft wel natuurlijk gewoon te maken met het egocentrisme van de mens. Jo ja, want, nee, want ik bedoel, jij en ik, wij vragen ons dat allebei af. Wij zouden natuurlijk allebei gewoon de helft van ons salaris kunnen overmaken... naar de hongerende kindjes in Afrika. Iedere ja, maand. Als de, rest, als de rest van mijn huur ook een beetje naar beneden gaat, dat doet dat wel. Nee, maar je, wij gaan niet dood van de honger... als we allebei de helft van ons salaris overmaken. Absoluut niet. Maar ja, we dat willen ja. ook een beetje leuk leven. Nee, laat dat maar zitten. <laughs> nee, maar het heeft er wel mee te maken dat ik... Uh, want ik denk ook wel eens nu met de hele economische crisis... Is dat ik denk, ja, als we nou gewoon allemaal... Uh, als we afspreken dat we voor drie maanden heel veel belasting gaan betalen... Mm -hmm. Dus en dan, dan kun je dispensatie krijgen als dat echt niet kan. Weet je? Dus als je al uh, als, als je al moeite hebt met rondkomen of als je al problemen hebt of met geld en dat soort dingen. Maar voor één keer dat we allemaal zeggen van nou, we gaan van de, de zomer allemaal niet luxe op vakantie. En we kopen allemaal even helemaal geen nieuwe kleren meer. En uh, even denken, waar gaat het geld nog meer aan op? Uh, uh, uh, we, ga, we gaan helemaal niet meer uit eten of naar de film drie maanden. Het kan ook niet, want dan gaat de economie... Oh, ik, ik, ik, ik klets mezelf weer helemaal in de nesten. Maar goed, <laughs> drie maanden doen we allemaal wat, wat. Gewoon drie maanden geven we allemaal een flink deel van ons salaris... of ons, desnoods ons spaargeld geven we aan ons land. ja. Want dan in drie maanden tijd helpen we niet de economie omzeep, omdat we niet allemaal een flats ging kopen deze week. Dus in drie maanden moet dat kunnen. En dan hebben we een enorme pot geld... Mm -hmm. waarmee we een basis kunnen leggen om, de, om, om die hele crisis gewoon op te lossen. Ja, goed idee. En als we het ja. zo doen dat in die drie maanden... mag ook niemand meer verdienen per maand... als maximaal 3.500 euro... Nee, dan doen we het wel verhoudingsgewijs. Dus uh, dat je, je je huur en je zeg alle vaste lasten ja. plus nog een, een heel klein bedragje mm -hmm. en de rest moet je tijdens die drie maanden moeten we allemaal inleveren. Maar dan ook John de Mol ook. Ja, absoluut. Dus, uh, absoluut. De, uh, maar, ook, maar ook de voetbal, maar ook de voetbalspelers, hè? Dat ook. Verteld mannen. Ook. Verteld mannen. Als je het op die manier, als je dat op die manier kan doen, hè? Dan doe je toch iets goeds. Sla de handen in elkaar, jongens. Ja, maar het probleem ja, is dat... Er, kijk, het probleem is dat op het moment dat er dus uh, uh, van, de, van de vier mensen twee zijn... Ja, maar dat ga ik niet doen. Mm -hmm. Dan denken die andere twee... Ja, dan ga ik het dus ook niet doen. Nee, en dat is juist datgene wat je zou kunnen geven. Ja. Het is zo onzelfzuchtig als je het kan geven. Weet je wat ik ook wel eens bedacht heb? nee ik dat is ook weer even geleden maar ik dacht als we nou allemaal per maand een euro geven Maar allemaal, dus als de mensen die het echt niet kunnen missen of de hele kleine kinderen die het niet hebben of weet ik veel wat, dan, geef, dan geven de mensen die het makkelijk kunnen missen 2 euro of drie of vier. Maar dus dat iedereen 1 euro per maand inlevert, dan heb je, dan heb je dus uh, uh, ruime 16 miljoen per maand. Ja. Kun je, daar kun je toch een beetje maisleiding mee aanleggen. Dat je in ieder geval dat je het vee binnen kan houden, dat je de, de, want dat is belangrijk voor ze. En dat je tegelijkertijd water daar naar boven kan laten komen of dat je het er naartoe brengt. Ik weet niet hoe, maar er zijn genoeg systeemjes. En dat je dan in ieder geval het land kan ja, kan bevloeien en je kan in ieder geval kan je de koeien en, en, en de beesten die ze hebben, die kan je het eten geven aan mais en die eten dan het gras niet op en binnen drie jaar is alles terug in de originele staat dat heb ik wel eens gezien op televisie ja. van een of andere Chinese man die dat, die dat doet er zijn overheden die nemen die man in, in, in de arm en die zeggen van goh dit is een heel gebied met erosie, kunnen we daar wat aan doen ja zeg, die hou je vee binnen en zorg dat er, dat er gewoon niks gebeurt en de natuur herstelt zich, dat zou toch prachtig zijn hè? en je geeft die mensen ook geef je ze in de toekomst en later hoef je er ook niet zoveel centjes meer in te stoppen. Maar ik, het, is, het, het rare is dat ik, ik, ik hoor jou en ik ben het helemaal met je eens. Maar aan de, aan de andere kant ben ik ook wel zo'n Henk en Ingrid... dat ik denk van ja, maar ik ga het niet doen als andere mensen het niet doen. Want ik ga niet mijn, mijn kinderen uh, hun uh, uitje naar uh, weet ik veel, het pretpark of weet ik veel dat ontzeggen... terwijl andere mensen dat niet doen. En ik vind het best wel heel lastig hoor, want ik denk ook wel eens van ja, als ik beelden zie inderdaad van mensen met verschrikkelijke honger of die doodgaan aan ziektes waar ze allang al niet meer dood aan hoeven te gaan. Dan denk ik ook wel eens, ja waar moet ik beginnen? Ja, precies. Dus het is wel, het is een goed vraagstuk Ron. Ik ben benieuwd of iemand er iets zinnigs over kan zeggen. Ja. En Astrid, ja. euh, ik had nog, nog zo'n nog zo rare vraag. Of tenminste, een rare vraag had ik. Weet ja. iemand van de luisteraars hoe het is of wat het is... als je assertief verwaarloosd bent? Als je wat? Als je assertief verwaarloosd bent. Heb je dat zo gehoord? Nee. Nou, ik wel. Ja. En dan zeggen mensen van... wat is het als je assertief verwaarloosd bent? Nou... Ik zou het niet weten. Maar wat voor mensen zeggen dat? Oh, dat hebben ze gedienen, gediagnosticeerd toen ik ooit eens een keer in het tehuis zat. Dus jij zat in het tehuis. Mensen zeiden tegen jou, je bent, uh, je bent assertief verwaarloosd. En toen dacht je, nou, het zal wel. En jaren later denk je, wat is het eigenlijk? Juist. Nou, goede ja. vraag. Juist. 0800-1121, er is vast wel iemand die dat weet. Assertief verwaarloosd. Ik vind het een mooi woord. Uh, Ron, ik ga voor je op zoek naar antwoorden. Dank je wel voor je vragen. En uh, nou, de telefoonlijnen staan weer wijd open. 0800-1121.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 Van Toto natuurlijk. Naar aanleiding van het verhaal van Ron die zich afvraagt... waarom het nog steeds niet mogelijk is... om iedereen in de wereld van water en mais te voorzien. 0800 1121 als je daar een toelichting op kunt geven. En hij wil weten wat assertief verwaarloosd betekent... Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Affectief verwaarloos ken ik wel, maar assertief verwaarloos niet. 0800-1121. Ben wil weten waar fruitvliegjes toch vandaan komen. En Erik vraagt zich af hoe het kan dat als je op water valt... dat je er doorheen gaat en als je op steen valt dat je stuk gaat. 0800-1121. Dick, nacht. Ja, hi. Hallo. Uh, kun je me goed verstaan? Nou, je bent wel aan het rijden. Ja, nou ja, oké, okay, dat, dat kan. Ik realiseer even, me uh, net dat ik vergeten ben met Ron raad wat hij rij te spelen. Ik heb Rond gewoon opgehangen. Uh, nou ja, goed. Nou ja. ja. Uh, Rondraad had het op een gegeven moment over een uh, waterpomp. Uh, nou ja, uh, zullen wij bijvoorbeeld Afrika nemen? Ja. En, en bijvoorbeeld uh, mais, de pijpleiding met mais. Uh, nou, als over, uh, over waterplaatsen. Uh, ik heb dat uh, gezien in Afrika. Uh, dan werkt zo'n waterpomp ongeveer een week. Daarna zijn de onderdelen verdwenen en die kun je een week later op de zwarte markt kopen. Oh. Zo'n dorp doet dat uh, twee of drie keer en dan zeggen ze, nou, nou dan gaan we toch maar weer gewoon vertrouwd water uit de rivier drinken. Ja. Yeah. Mais, uh, ik heb het zelf gezien, uh, van Amerikanen, hulp, uh, inzakken. Uh, ...wordt daar niet uitgedeeld, dat koop je daar op de lokale markt. Dus of je daar een bijvreden erheen legt... ...of dat je met uh, zakken erheen gaat, met mais... ...ja, uh, deze heeft wij Je zult daar eerst uh, toch uh, ja, uh, een stuk mentaliteit moet, uh, moeten veranderen. Ja. Hey, ja, maar... Ja. Maar goed, maar uh, uh, je weet dat als je als je bijvoorbeeld mais uitdeelt, dat een, uh, een deel dat, dat uh, uh, misschien ja, in verkeerde handen komt en dat er misbruik van wordt gemaakt. Maar je weet dat er een deel ook in de mensen komt. Jawel, maar kijk, je hebt, je hebt uh, als je bijvoorbeeld, uh, ik doe maar wat, uh, Somalië, uh, daar die komt, uh, daar heb je dan die hulporganisaties. Maar ik heb het bijvoorbeeld in. Uh, in Ghana, in Accra meegemaakt. Ja, daar koop je prima graan, maar het is wel uh, USA. Ja, en uh, dat koop je gewoon op de lokale markt. En ja. dat wordt daar nergens uitgedeeld. Nee. En dat, uh, ja, dat is toch een, uh, een bepaald probleem dat je eerst op moet gaan lossen voordat dat, uh, voordat je daar. Dit uh, is gewoon, uh, ja, uh, wie verdient het dan aan? Dat zijn toch de lokale chiefs. Maar eigenlijk zou je gewoon moeten overvoeren dat er zo verschrikkelijk veel is... dat het geen zin meer heeft om het op de markt te verkopen. Nou, dan denk ik dat je ze hier bij de voetbalbal hoort. Ja. Nee, maar het is, ja. Wel, het is wel grappig wat je zegt. Of grappig, helemaal niet grappig natuurlijk. Maar Ron en ik dachten van het ligt aan ons ego egoïsme. Maar daar... Bijvoorbeeld in Afrika speelt dus ook uh, egoïsme een rol. Ja, in dit verhaal. Ik denk, ik denk dat dat mens eigen is en, uh, ja, uh, ik, ik zie ook niet dat daar echt een, uh, een oplossing vandaan komt of voor is. Ik denk dat die mensen eerst, uh, ja, het is, een, het is een, een proces waar ze zelf doorheen moeten gaan. En dat. dat, dat dan kun je hier vandaan toch iets veranderen. Maar Dick, waarom ben jij in al die landen geweest? Uh, hoofdzakelijk logistiek. En dan uh, olieindustrie. industrie. Oké, okay, maar uh, hoofdzakelijk logistiek begrijp ik niet. Je moet het me even in Jip en Janneke taal vertellen. Nou, het, uh, het opzetten van uh, terminals. overslagterminals. terminals Oké. Okay. En... Uh, voor... Dus dan was je voor... daar aan het werk en dan dacht je verrek. Zo gaat nou, dat hier. Nu. Nou kijk, je werkt natuurlijk 24 uur per dag. En ik bedoel, ja, ik heb er uh, acht jaar gezeten. En uh, ja, dan, dan, uh, dan kom je wel eens wat. En dus, dan zie je ook wel eens wat. En ja. uh, dat ja, ik, bedoel, uh, ik weet zelf, uh, uh, van, van bijvoorbeeld Nederlandse ontwikkeling zullen. die dan op een gegeven moment uh, van een organisatie. Uh, nou, dat was dan uh, de, de, zeg maar het uh, verzamelen en verwerken van uh, uh, stroot en dan waardevols. waardevol. Moet je denken aan uh, elektriciteit, kabels en dergelijke. Uh, nou, dat werd dan door de lokale bevolking gedaan. Uh, maar er zaten ook Libanezen die het deden. Ja. Nou, die Libanezen die, die redden zich overal in Afrika. Maar die kregen dus uh, geld van de Nederlandse overheid, of van zo'n instelling om uh, op een gegeven moment uh, een, een, een, een roetfilter aan te schaffen En de lokale, ja, die uh, bleven nog gewoon uh, in de lucht stoken. Ja. Uh, dus, dus, ja, ik bedoel, het is uh, het best snijdt aan alle kanten om het zo. Het is niet uh, dat je kunt zeggen, ja, het ligt hier aan de mensen, of het ligt daar aan de mensen, het ligt, het ligt aan zoveel zaken. En ja, je hebt hier natuurlijk nog een hoop mensen die... Ja, op afstand uh, denken dat ze weten waar ze het over hebben, maar uh, toch nooit een, een, een voet in Afrika gezet hebben. Nee, nou ja, daar ben ik een van natuurlijk, want ik ben er ook nog nooit geweest. Maar ik, ik vind het toch, ik, als, als wij hier in Nederland, als er iedere dag uh, een flink aantal mensen zouden overlijden van de honger, en, en een ander land zou ons kunnen helpen, maar denk van ja, dan moet de regering in Nederland dat maar beter regelen. Dat blijft raar. Jawel, jawel, jawel. Maar kijk, ongelijkheid hou je altijd. Je kunt jezelf afvragen van ja, als je naar die voedselbanken gaat kijken, ja. Dat is toch eigenlijk vaak uh, op te zetten. Ja, maar ongelijkheid, oké. Okay, dat, dat, dat, ik kan daar nog wel. Dat, dat kan ik tot op zekere hoogte vind ik ook altijd. Er zijn mensen die heel verschrikkelijk hard werken en daarvoor heel veel geld verdienen. Daar weet je, daar, daar heb ik nooit moeite mee. Dan denk ik, ja, weet je, net als met die voetballers. Dan denk ik, ja, dag in, dag uit trainen en op je. 31ste uitgerangeerd zijn... en uh, tot die tijd alleen maar... trainen, trainen, trainen, trainen. Voor mij mogen die jongens best heel veel geld verdienen. En ik doe het ze niet na in zo'n stadion... Met, uh, met 8 miljoen Nederlanders... die je in de gaten houden... toch nog tegen zo'n balletje trappen. Dus daar, ik, daar kan ik, dat soort dingen... kan ik allemaal wel begrip voor hebben. Maar er gaan gewoon heel veel mensen dood... van de honger. Onder verschrikkelijke omstandigheden. Uh, ja, nou ja, kijk... Uh... Van de honger. Dat is natuurlijk in bepaalde gebieden in Afrika. Eh, ik denk Punch eh, Hygiëne is natuurlijk een ander verhaal waardoor we een heleboel overleden. En, en eh, ik denk dat je daar ook eh, wat meer zou, zou op kunnen richten. Ja, eh, ja dus... maar dus, ja, ik, ik begrijp nog steeds niet dat we met elkaar het niet zo kunnen organiseren dat dat in ieder geval niet meer hoeft. Ja, maar ja, is... aan de andere kant, het is ook zo, dat is ook zo. Ik, ik ga ook niet met mijn rugzak naar Afrika om dingen te regelen. Nee, nee maar goed. Ja, dat is, dat is voor iedereen weer een, een afweging. En de ene ja, die, die, die, die, die wil zich daar echt voor inzetten. En de andere denkt, nou, laten we eerst eens beginnen met een lekker salaris. Dus en dan gaan we kijken wat er Ja, is. ja, ja. Nee, En dat heeft hij niet even huis ook. Kijk, kijk gewoon naar de, de directeuren van de diverse fondsen die er zijn. Hè? Uh, ja, maar dat... dat ook weer. Hè? Met die directeuren van die fondsen. Van mij mogen ze wel enorme bonussen krijgen... als ze ook het zoveelvoudige van die bonussen weten binnen te halen... voor mensen die het hard nodig hebben. Ja, maar goed. Ik wil kijken als je al gaat, gaat, gaat kijken naar, naar de leden van de stichting... Uh, uh, of nou uh, hard is of of, of, of wat dan ook. Dan denk ik, ja, dan ben je toch eigenlijk met een soort met van, van, ja, die kwaliteit het, het, het, het, ja, het is het niet, het moet wel een roeping zijn. Yeah. Ja. Maar als ik ze aan de deur krijg voor een collector, dan denk ik, nou, dat is hier een uur over de directeur. <laughs> ja, maar ja. dat is dus niet waar. En dan is, het dan is het misschien 10 cent voor de directeur... maar dan is het 90 cent voor die mensen die doodgaan van de honger. Of voor mijn part voor de mensen die doodgaan in Nederland aan ziektes... die eigenlijk te genezen zouden kunnen zijn als daar meer geld voor was. Jawel, jawel. Kijk, ik bedoel, ik bedoel meer, als we die directeuren niet hadden, hoop ik dan maar... Dan zou we helemaal, dan zou ook, al, al is het 5 cent, dan zou die 5 cent ook niet binnengehaald worden. Nee, oké, okay, dat, dat ben ik met je eens, maar ja, het is, het, is, uh, het, is, het is denk ik iets wat met, met, een, met een mentaliteitsverandering te maken heeft. Of dat nou hier is, of dat of dat in Afrika is, maar het is, het is in ieder geval op veel vlakken en ja, dat is bijna onoplosbaar. Dat, dat, ja, maar het is dus op... wel een beetje ontluisterend om te zien hoe het eraan toe gaat, begrijp ik. Ja, wel, daar word je minder het. idealistisch van. Nou, nee, ik denk dat je gewoon uh, zo reëel moet zijn: dat je moet zeggen van daar gaat een, een paar generaties overheen. En dat heeft ook te maken, uh, als die economie in Afrika aan gaat trekken, ja, dan, dan, dan gaat het daar ook vanzelf op beter lopen. Hmm. Dit is een heel moeilijk verhaal. Ja, ik vind het ook een moeilijk verhaal. Ik, uh, ik dank je voor je telefoontje, Dick. Graag gedaan. Oké, okay, hoi. Doei. 0800 1121 Remco. Hallo, met Remco nog een keer. Hi. Hi. Ik heb een antwoord op die, uh, op die vraag over dat, uh, over dat water. Oh, dat is mooi. Ja, dat heeft volgens mij gewoon te maken met waterverplaatsing. Kijk, uh, je haalde net de vraag, maar volgens mij haalde je de vraag verkeerd. Dat kan oh. bij mij liggen. Oh. Uh, als de vraag is waarom je door water heen kan gaan en uh, door het beton niet, yeah. dan is dat gewoon vanwege de moleculen. Yeah. Water is je vloeistof, beton is je vaste stof. Nou, Door vast kan je niet heen, door vloeistof wel. Yeah. Als de vloeistof maar dun genoeg is. Yeah. Uh, door stroop kan je ook minder moeilijk heen. Kijk, ja, met vla is heen. ook heel lastig. Ja. ja, maar het, het, het, het heeft gewoon met waterplaatsing te, water, te maken. Dat water moet een bepaalde tijd hebben om uh, zich te verplaatsen, uh, dat jij erdoor kan, zeg maar. Ja. Als jij, als jij duikt, en je duikt met je armen vooruit, zeg maar, ja. dan maak je een soort boot van jezelf. Je maakt de vorm van een boot. Van een boot? Ja, ja je maakt toch die ronding, je maakt toch de, een, de vorm van een, van een pijl of van een, van een scherp. Ja, ja, een je puntje. Armen, die, ja, je ja. armen zitten daarvoor om het water te splijten. Om dus hetzelfde te creëren als een boot. Daarom zit er een boeg aan een boot. En als een boot geen boeg zou hebben en er oh, zou een, een zo. platte ja. plaat zitten... dan ja. zou er geen motor in de wereld zijn die die boot uh, over een flink de zee kan ja. ja, dat is hetzelfde als dat jij je, je hand uh, dwars in het water legt, zeg maar... en je probeert het water weg te duwen dan heb je veel meer moeite dan dat je je handen kwartslag draait... en dat met je dingen doet. Met je, dus met je duim als eerste, zeg maar. Mm -hmm. Je maakt gewoon een scherp voorwerp van, je, van jezelf. Nou, en als je nou plat bent, wat je dus doet... Uh, uh, als je plat op het water zou vallen, ja. dan heeft het water veel meer tijd nodig... en het water wat onder je buik zit, dat kan geen kant op, dat kan alleen naar beneden. En dat gaat niet. Water kan je niet naar beneden douwen. Dat kan nee. alleen zijwaarts weg. En dat duurt zo lang. dat je dus een platte oppervlakte krijgt. Waar je dus met een platte oppervlakte. Met een platte, daarom klap je je handen ook als je je handen klapt. Het is klap op plat. Ja, en dat werkt niet. Ja, het, het, het, het, wordt, het wordt gewoon opeens heel logisch. Ja, dat dacht ik ook. <lacht> nou ja, de, de, de, en, en dit is natuurlijk gewoon weer algemene ontwikkeling. Of ben je ook. Uh... Ja, uh, nee, misschien een beetje technisch gespecialiseerd, zeg maar. Niet oh, te ja. dus uh, nee maar veel, veel discovery kijken en dan oh, yeah. uh, ook how it's made en uh, how do they do it zo. en zo. Ik weet niet, een beetje algemene uh, belangstelling. Uh, als wij, uh, uh, ze hebben in, in Nederland, volgens mij is dat in, in de buurt van Den Haag, dacht ik, hebben ze een, een, een, een bassin om schepen te testen, om dus te kijken van... Uh, wat is de ideale stromingslijn? Dat je de minste brandstof hoeft te verstoken om zo groot mogelijk een boot over het water te krijgen. Ja. Die dan zo groot mogelijk is, dat die niet in tweeën breekt op de golven, zeg maar. Nou, en, dat, en dat testen ze dan uit. Maar ja, dat, dat geldt natuurlijk ook voor je lichaam. Het is, uh, het, het is hetzelfde als dat je een klein steentje in het water gooit. En dan krijg je een ploppie, pop. Dan gooi je een hele grote stelkomplaat uh, in het water... Ja, dan krijg je in een, uh, een, een plonk Klap. van hier een hier, Ja. erig. Ja. Dat, dat, dat is op zich gewoon, ja... Ik denk dat iedereen het wel een er beetje... Er zijn voetballers had. die zouden zeggen het is logisch. Ja, denk ik ja. wel. Oké, okay, nou duidelijk. Ja, dan had ik nog een vraagje. Oké. Okay. Waarom zit er in vredesnaam gras langs de snelweg? Oh. In de berm bedoel je? Ja, wat zeg je? In de berm bedoel je? Ja. Je hebt er alleen maar hinder van. Als je een keer per ongeluk van de weg af raakt, dan werkt het alleen maar tegen je. Ja. Op het gras is je auto onbestuurbaar, tenminste ja. zo goed als. En je hebt dat de hele tijd sneller afgesloten moet worden omdat die grasmaaiers de hele tijd uh, langs moeten... om de, de vangrelen uh, uh, van, van gras te ontdoen. Maar goed werk is, hoor, daar niet van. Maar het kost ten eerste klauwen vol geld om dat elk seizoen weer te maaien. Ja. Maar als je de beton zou neerleggen, dan zou het. Ja. Dan zou je ook nog eens een keer met je auto wat verder de kant in kunnen. Dat ja. je niet zo dicht op de, op de streep van de kant van de weg zit. Oh ja. Ja, ik, ik heb. Ja, s'nachts heb ik er niet zoveel hinder van. Gelukkig maar is het tegenwoordig veel s'nachts. Ja. Maar het is wel. Uh, het is voor de jongens natuurlijk ook niet leuk. Kijk, ik rij met een helse uh, vee. En dan. Uh, als ik. Stel nou dat ik langs de wegwerkzaamheid ga. En, ja. ik, en ik hou me keurig aan de snelheid, 70. Ja. En, en, en dan krijg ik krijg een klaban. Ja. Dan sluit ik wel bij die jongens naar binnen. Ja. Dan, als ik weg heb dat ik toevallig een checkie zit te draaien of zoiets dergelijks. Ja, of aan ik twitteren ben. Maar, ja. ja. Net even niet je 100% concentratie erbij heb. Ja. Dan is het wel in gevaar brengen van die jongens, wat in principe niet nodig is. Ja, Laat, maar... laat een gras maar aan de andere kant van de vaarreel zitten, weet je wel. Mm. En dan, um, uh, dan, maar dan kunnen we misschien gewoon ook een stuk weiland nog asfalteren. Ja, dat is een beetje overdreven, want dat is natuurlijk niet boer. Maar dan heb je geen overstekend wild meer, geen egeltjes. Dus nee, dat scheelt uh, ook een hoop. Ja, ja. ja. Maar ja, die wild, die wild gaat toch onder die vangrail door, hè. Dus dat, dat, dat hetje dat springt waarschijnlijk gewoon over de vangrail heen. Of uh, ik oh, weet niet ja. hoe hij dat doet, maar ja. een egeltje gaat er onderdoor, dus dat, dat win je helaas niet. En, ja. en, en, en voor die, voor die paddentrek moeten ze toch, bijvoorbeeld, om een paddentrek te noemen, moeten ze toch naar de andere kant van de, van de snelweg omgaan. Ja, anders Daar zou het geen paddentrek zijn. Te ja, ja, precies. Hmm, dus ja. dus uh, dat, dat is niet handig. Maar we beginnen dan met het asfalteren van alle bermen. Ja. Wordt wel even een investering hè, Remco? Ja, maar ik vraag me af wat dat, wat, wat dat maaien van, van al die bermen. Het is wel een hele kolom van zo'n grasmaaien ja. uh, die, die langste die dingen zijn. Zo, zo uh, 10, 20 man die daar uh, de hele nacht bezig zijn met maaien. Nou ja, kijk even hoeveel kilometer snelweg we in Nederland hebben van alle snelwegen. Ja. En reken dat even uit met, uh, met hoeveel dat kost om dat te maaien. Maar denk ja, je niet dat als we de berm helemaal asfalteren... dat ook al het water erop blijft liggen? Ja, maar dat, dat, dat stuk kan je toch iets schuiner aanleggen dan... dan oh ja, op. een stukje schuin uh, dat asfalt. Het, dat je het iets, iets meer aflopen. Nou, dat jij ja, nog ook... niet op het ministerie van Verkeer en Waterstaat nee, werkt. Ik, ik, nou, ik begrijp ik, het ik, niet. Als, als we, uh, jullie geven mijn nummer maar door als we zouden bellen. Oh ja. Ik denk dat het beter betaalt de vrachtwagenchauffeur. Ja, <laughs> Dit Nee, is dat is, het is een bellen. goed verhaal. Blijven verhangen, Remco.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 Hydra, en als het gras twee kontjes hoog is... de aanleiding van de vraag van Remco... waarom we eigenlijk niet al het gras langs de snelweg asfalteren. 0800-1121. Ron wil weten wat assertief verwaarloosd betekent... En, euh, nou ja, en waarom we niet iedereen op de wereld kunnen voorzien... van genoeg water en mais. En Ben wil weten waar fruitvliegjes vandaan komen. 0800-1121. Jos, goedenacht. Uh, Astrid, met Jos nog een keer. Dag Jos. Ja, ik wou reageren op uh, waarom uh, dat probleem met de schoon water nog steeds uh, niet opgelost is. En ja. Het is eigenlijk hetzelfde vraagstuk als armoede en eerlijk delen en zo. En het ja. andere vraagstuk was. Uh, assertief verwaarloosd. En dat is heel makkelijk te beantwoorden. Mag ik die ook even meenemen, die laatste? Um, nou, weet je wat? Als jij je nou even bij het Afrika-verhaal... want ik zie op mijn schermpje dat er nog twee mensen aan het wachten zijn... die graag iets over de verwaarlozing willen zeggen. Ja, toch maar goed dat ik dat... Uh, even checken, hè? Ja, dat we eventjes gewoon uh, even dat, uh, de, de agenda eerst even doornemen. Even eerlijk delen. Ja. Vertel. Okay. Uh, nou, ik vond dat je op de armoede dus en op de, de, de, de het water. Uh, ik vond dat je daar, uh, ik vond het sowieso heel mooi hoe je reageerde de beste vraag die ooit gesteld is. Ik ben het daar eigenlijk mee eens met jou. En ik vond ook heel leuk hoe jij het antwoord formuleerde of uh, brainstormde en heel eerlijk naar jezelf keek. Ja, Het is wel heel naïef natuurlijk wat ik allemaal zeg, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik vond, want kijk. Uh, uh, zelfkennis, begin bij eerlijk naar jezelf kijken. Jij zei eerlijk van als iedereen het zou doen, zou ik meedoen. Ja. He, aan de andere kant uh, als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, dan kom je op een gegeven moment erachter er zitten twee uh, mensen in mijzelf. Hè, en, uh, als ik naar binnen kijk, dat zegt ook Carl Jung, als je naar binnen kijkt dan, uh, dan ont kun je dat hele goede, dat hele mooie in jezelf ontwikkelen. Daarbij heb je ook goede ouders, goede voorbeelden nodig. Ik mm weet -hmm. Mijn vader was daar altijd mee bezig. Hij was burgemeester, maar die was altijd mensen te helpen, mensen in de sociale dienst, mensen in de derde wereld. Dus ik heb dat van kind af aan heel automatisch. Voor mij is het heel logisch, mm -hmm. snap je? Ja. Yeah. Als je mensen hebt zoals Martin Luther King of andere goede voorbeelden, weet je wel. Die inspireren mensen. Die trekken dan, hun dan ook, als je goede leiders hebt. Die trekken mensen dan gewoon de goede kant in. Of zoals in het geval van Hitler de Slechte. Dus dat zijn de interne-externe invloeden. Maar je hebt dus twee kanten in jezelf. Eh, zeg maar de goede mens in jezelf. En mijn eh, indruk is dat. Tenminste, zoals ik mezelf ken als klein kind onder de zeven. Ik wou alleen maar mensen helpen en met mijn ouders helpen. En dus dat hele goede. Dat zit allemaal in ons. Dus de, de, de vraag is eigenlijk uh, hoe kunnen we dat groeien met name in de kinderen en elkaar stimuleren. En dat is dus door goede opvoeding en door ja, goede leiders. Dat is allebei heel belangrijk. Ja, maar uh, dus... we kunnen, dat, het is natuurlijk een kip-en-het-ei verhaal. Je kunt niet ja, nee, kinderen punt... goed opvoeden met goede ouders als je die goede ouders nog niet hebt het enige antwoord is eigenlijk ook wat Gandhi zegt. Uh, you have to be the change that you want to see in the world. Dus het enige antwoord is, je ik, ik, het gaat om mij, Jos, en het gaat om Astrid. Als ik niet begin, gebeurt er niks, snap je? En als ik uh, ook wat, wat uh, um, Mother Teresa zei, uh, als je een mens ontmoet, moet je eigenlijk als doelstelling hebben, dat wanneer jij uh, dat gesprek met die ander beëindigd hebt, of als je uit zijn leven. Uh, als je geen contact meer hebt, dan moet die ander door jou heel erg geïnspireerd zijn om een beter mens te worden. Dat moet je doel zijn. Dus, uh, of om het bij één woord weer terug te voeren, waar ik altijd op kom: liefde. Weet je wel. Dus mm -hmm. het, het gaat echt om de focus. Uh, dus er is inderdaad genoeg eten in de wereld, er is genoeg te drinken in de wereld, er is genoeg medische... Ik ben heel actief in, in humanitaire en vredesprojecten, daar heb ik je vorige keer al wat over verteld. Maar voor mij is dat een, een, een, een, een, een eerste en tweede natuur aan het worden. Dus overal waar je op focust, uh, daar word je gewoon steeds beter in. Dus als jij je op focust om, om, om dief te zijn of moordenaar, dan word je daar steeds beter in. En uh, ik hoop niet dat mensen dat nu gaan doen, nu ik dat zeg. En ik breng ze misschien op een verkeerd idee. Ja, ik dacht net van, goh, het is morgen vrijdag, ik ga, dan ga je er eens in investeren. Nee, maar het is... Je had dus niet moeten zeggen, je voelt gelijk als dit is niet goed Nee. Als ik heb over van, goh, hè, de, de, de, jouw eerste reactie uh, die was van, goh, wat een ontzettend goede vraag. Kijk, dat is... Uh, dus er is iets in jou en in mij wat het, alleen maar het positieve en het goede wil. En als wij dat... Hmm. Als, eh, je merkt gewoon... Als ik, als ik in een ruimte kom bij mensen... Hè, en, en, ik, ik, en ik ben een teambuildingscoach... en, en ik heb een positieve energie... dan til ik de hele energie... van dat hele team op. En die mensen heb je nodig. Positieve mensen met, met positieve ideeën... en positieve acties. Dat, dat is, en dat is geen andere weg. Dus wat Gandhi zegt, dat klopt. Hè, jij, ik dus, hè, Jos of jij, Astrid... ik eh, moet de verandering zijn... die ik wil zien in de wereld. Ik kan niet op, op uh, Rutte... Of of wie dan ook zit te wachten. Dat werkt niet. Ik moet het zelf doen en ik moet beginnen in mijn eigen gezin, in mijn eigen familie, mijn eigen kleine wereldje. En van daaruit uh, uh, uh, uh, moet het verder gaan. Dat is de enige weg dat wij allemaal, zeg maar, de goede mens in onszelf meer ontwikkelen. Dus, dus dat is ook. Uh, en, en ik zie dus ook in die projecten die wij doen, wij werken dan vanuit Woordschal en TPRF. Ja. Gewoon humanitaire projecten opzetten. Met communities praten. Vragen wat ze willen. Zorgen dat ze inderdaad zaden uitwisselen. Dat ze genoeg te eten hebben. Uh, dat er schoon water is. Uh, snap je? Dus ik ben actief. Ik, ik heb zelf gekozen. Van ik wil mensen helpen. Dus daar ben maar, ik. Maar, Jos, het, het blijft een prachtig verhaal. Nee, maar... nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Het nee is ja, ja, ja, ja. Ik doe dat. Snap je? Ik heb. een ja. mijn en wat ik probeer te doen... is meer mensen over te halen... om dat ook te gaan doen. Broer, als je nog vijf ja. minuten met mij praat... ga jij het ook doen. Nee. Ook de klos. En, dan, en vervolgens zorg ik... dat als, als, als jij dan nog tien mensen met anderen praat... die het ook allemaal doen. En zo gaat het, snap je? Dus het is gewoon positiviteit. Uh, en idealisme... nee, niet idealisme. Maar gewoon iets moois maken van deze. Zo'n uh, uh, Lennon had een fantastische quote. Die moet je echt even opschrijven. Die zei, een droom... Die iemand alleen droomt, is slechts een droom. Ja. Dus nog een keer, ik citeer het even, zodat iedereen het kan opschrijven. Dan moeten ze daar maar eens over nadenken. Een droom die iedereen droomt, is slechts een droom. Maar... Nee, een droom die iemand alleen droomt, is slechts een droom. Ja. Ja? Maar een droom die iedereen droomt, is... En dan mag jij het laatste woord invullen. Wat moet daar komen? De oplossing. Werkelijkheid. Ah, oh. Dus als iedereen hè, diezelfde droom heeft... Die, jouw eerste reactie op die man... Hoe heet die ook weer? Die, die sympathieke man die belde met deze vraag? Sympathieke man die Ja, Ron. Ron, ja. Jouw ja. eerste reactie was van... Wauw, wat een goede vraag. Dus het eerste wat reageerde was je hart. Nou, nee. Het eerste wat reageerde was mijn schuldgevoel natuurlijk. Nee, ja, maar dat, is, ja, maar dat schuldgevoel kwam... omdat je dat eigenlijk graag wil. Ja. Je wil eigenlijk graag dat wij weer... Netjes en beschaafd en liefdevol en eerlijk delen met elkaar omgaan. En ook wat, wat jullie ook de brainstormen van dat, dat iedereen eh, genoeg... Eh, we hebben genoeg over, de meeste van ons dan. En degenen die het niet genoeg over hebben, die mogen dan... Voor, weet je wel, dus de, de, de richting was helemaal goed. Maar waarom doe ik het dan niet? Want ik doe het echt niet. Je kunt uren met mij praten, maar ik denk morgen toch weer. Zal ik met mijn kinderen naar de film of zal ik het hele bedrag overmaken aan War Child? Ja, Ga jij... ik toch met mijn kinderen naar de film? Ja, maar je zal toch wel iets doen? Iets goeds? Iets ja, ja, ja, maar dat doe ik dan in de richting van de dingen die, die mij persoonlijk raken. Want anders denk ik, ja, ik, kan, ik, kan, ik kan er niet aan beginnen. Omdat het te veel is. Ik kan niet alle problemen in de wereld oplossen. Nee, nee, maar daarom zijn we ook met z'n allen. Hè. Daarom is het dus ook wat John Lennon zei. Waar als jij het alleen droomt of als jij het alleen doet... dat is precies wat jij zei. Als jij alleen bent, dan lukt het niet. Maar, maar als je met meerdere mensen... met goede vredesdoelen en, en humanitaire doelen bezig bent... Dan, dan, weet je wel, heel veel druppels wordt een rivier. Ja. En heel veel rivieren... Maar goed, heel veel mensen zijn niet bereid tot druppelen. Dat is het probleem. Jos, het nieuws komt eraan. Dank je wel weer voor je bijdrage. Ook heel veel wel. Ja, nou wie weet zijn er weer een paar mensen die morgen aan de slag gaan als vrijwilliger. Blijf bellen 0800 1121.